met daarin een auto waarin Mubarak zou zitten. Er werd rekening gehouden dat de 83-jarige Mubarak niet zou komen opdagen... omdat hij te ziek zou zijn. Maar veel Egyptenaren geloven er niets van dat Mubarak te zwak is. De rechtszaak tegen Mubarak wordt rechtstreeks uitgezonden op de Egyptische tv. In een asielzoekerscentrum in de Limburgse gemeente Echt... heeft een asielzoeker zichzelf in brand gestoken. De beveiliging was er snel bij om het vuur te doven... maar kon niet voorkomen dat de man zwaar gewond raakte...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 Hij komt te staan in de havenstad Jeddah en is een kleine 200 meter hoger dan de huidige recordhouder, de Bur khalifa toren in Dubai. De bouw gaat 5,5 jaar duren en in de nieuwe toren komen kantoren, een hotel en luxe appartementen. Dan het weer, wisselend bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag vanuit het zuiden buien en dan vooral in het zuidoosten en oosten met onweer, hagel en veel neerslag... Voor de buien uit ligt de temperatuur tussen de 24 en 28 graden. De morgen in het oosten nog kans op een bui, elders vrij zonnig... en maximaal van een graad of 24. ANWB Verkeersinformatie. Er was een aanrijding op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Alle reistrokken rijstroken zijn weer vrij. Tussen Knopend Waterberg en Alfred Hoenerlo nog twee kilometer.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 We kunnen en we mogen deze mensen niet letterlijk en figuurlijk laten sterven van de honger. Geef naar Giro 555. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is woensdag 3 augustus. Het proces tegen de Egyptische oud-president Mubarak gaat zo dadelijk beginnen. volgens een verslaggever van Al Jazeera is Mubarak onderweg naar Cairo. we begrijpen, left de motorcade airport het the aircraft taking de voormalige president was since sinds middernacht. Straks ook nog nieuws over het Maastad-ziekenhuis in Rotterdam. En pleinen in Spanje worden ontruimd en weer bezet. Zes maanden na zijn aftreden, het gevolg van massale protesten... staat vandaag Hosni Mubarak terecht. De oud-president van Egypte moet samen met zijn zoons... en andere getrouwen aan zijn volk verantwoording afleggen. Voor grootschalige corruptie en voor het harde optreden tegen demonstranten. Daarbij vielen honderden doden. We gaan nog even terug naar begin februari dit jaar. Het Tahrirplein in Cairo. Violent clashes have broken out between pro-Mubarak and anti-government protesters in Tahrir Square in Cairo. There are 100,000 of, of pro-Mubarak pro crowds uh, who are streaming towards Tahrir. In Tahrir they have actually made it into the square. Uh, the army let them in. The two sides dangerously close. Then the Mubarak supporters start to move towards the square. A wave of thousands surging forward. First on foot, then on horseback and mounted on camels. We hoorden de stokken nog van de pro-Mubarak-milities op die kamelen. Die vielen namelijk de demonstranten aan en sloegen op en in met stokken. Dat was begin februari, de laatste dagen van Mubarak als president. En vandaag dus moet hij zich voor de rechter verantwoorden. Het proces kan ieder moment uh, beginnen, want uh, hij zit op dit moment in een vliegtuig. We hoorden het uh, zojuist al op weg van Sharm al Sheikh naar Cairo. We praten erover met Nicole Vever, die het Midden-Oosten voor ons volgt. Um, Nicole, um, is het dan nog verrassend... Dat hij verschijnt. Want er waren ook allerlei berichten dat hij te ziek zou zijn om voor de rechter te komen. Ja, daar wordt al weken over gespeculeerd. Van, zal het zien het dan toch lukken om te voorkomen dat hij gaat verschijnen? Er zou sprake zijn van hartklachten. Er werd gemeld dat er hartstilstand was. Hij zou in coma zijn geraakt. Nou, de laatste berichten waren dat hij zo depressief was dat hij weigerde te eten en dat hij er heel slecht aan toe was. Dus ja, de mensen die hem graag terecht zien staan, die waren er bang voor... dat hij geen verantwoording zou afleggen in de rechtbank. Nou, dat zou tot grote onrusten kunnen zorgen. Uh, de mensen die op het plein hebben gedemonstreerd... de mensen die grote verliezen hebben geleden, nabestaanden... die willen hem gewoon zien verschijnen. Dus het ziet er in ieder geval naar uit dat men een poging zal doen... en vandaag, uh, hoe dan ook, die uh, rechtszaken uh, binnen te krijgen. Ja, wat voor soort rechtszaak is het? Wat staat hem vandaag te wachten? Nou, hij wordt uh, onder grote veiligheidsmaatregelen wordt in de park daar naartoe gebracht. Niet alleen, maar ook zijn zoon staat terecht en een paar mensen van zijn regime. Um, men verwacht dat het vandaag vrijwel een drill zal zijn uh, dat de aanklachten worden voorgelezen. Uh, en dat de verdediging zal proberen. Ervoor te zorgen dat Mubarak daar niet dagelijks aanwezig hoeft te zijn. Dat is waar men bang voor is. Er is een grote kooi gebouwd in de politieacademie waar de rechtszaak wordt gehouden. Dat is gebruikelijk in Egypte. En dat zal natuurlijk voor de aanhangers van Mubarak ja, heel vernederend zijn om hun president zo te zien. Dus ja, het is heel gespannen. Er staan gewoon echt twee kampen. Uh, tegenover elkaar, oh. ook op straat. Ja, en die politieacademie waar dat proces wordt gehouden... dat is die academie die vroeger de Hosni Mubarak-academie heette? Nou, uh, en daar hing een groot portret van uh, uh, Al-Akli. Dat was de oude minister van Binnenlandse Zaken. En ja, die hebben ze toen ook maar verwijderd op dit moment. Want dat is nou ook een van de mensen die, uh, die vandaag uh, terechtstaat. Dus ze bevinden zich straks in een vertrouwde omgeving... maar in een hele andere...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 Dankjewel, Nicole. Nicole Levever was dat. De laatste dagen van Mubarak werden door ons uh, niet alleen door Nicole op de voet gevolgd, maar ook door Hussein El-Shafei. Hij berichtte vanuit zijn woonplaats Alexandrië en was ook steeds vaker vanaf het Tahirplein in Cairo te horen. Hij is sceptisch over het proces, maar als het allemaal wel eerlijk verloopt, zo zegt hij, dan is dat van groot belang voor de gemoedstoestand van de Egyptenaren. Als Mubarak een a fair krijgt in de few dagen of weken um uh, this will this will lead to mind mensen zijn boos veranderingen in Egypte komen te langzaam en nu het plein is schoongeveegd, kan het zo zijn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 Een eerlijke rechtszaak voor Mubarak moet mogelijk zijn... maar heel snel zal het niet gaan, zegt Hoezijn. Na een kwartiertje is de eerste zitting waarschijnlijk alweer voorbij. Uitstel. Het is een gigantische zaak. Er zijn 800 advocaten voor Mubarak alleen... 800 advocaten. Waar ze vandaan komen, weet Hussein ook niet. Can imagine 800 lawyers with evidences alibis? advocaten. Die komen dus 800 keer met bewijs en met 800 alibis. So verwacht er dus niet te veel van. Het zal wel weer neerkomen op uitstel en een teleurstelling. Straks onrust op straat in Spanje. De politie wil een eind aan de jongerenprotesten. Maar dat lukt maar moeizaam. Het is op dit moment geen verkeersinformatie. Geen Jolanda van der Velden. Dit is NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is 14 minuten over 8. De NOS Radio-route. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week Jeroen de Jager. Zo, we zijn binnen. Althans binnen. Ja, dit is een overdekte plek, ja. of niet? Ja. ja. Dit is de parkeerplaats, eigenlijk de binnenplaats voor de rouwauto's. Voor de rouwauto's. Hier staan er... Uh... Er staan er drie. Rob Panman. Vorige uur hebben we gehoord dat jij als uh, parketlegger... Uiteindelijk de ommezwaai hebt gemaakt, omdat de klad helemaal in dat werk kwam en terecht bent gekomen in de uitvaartbranche. En nu is dit je werkomgeving, dit gebouw. Laten we daar maar eens even doorheen gaan lopen. En laat mij maar eens de plekken zien waar jij je werk doet en wat voor werk je doet dan. Ondertussen staat u hier het wagentje te wassen, want dat moet er toch altijd Tip top uitzien. Ja. Een klant wil gewoon een schone auto. En dat is ook representatief. Wel, in uw nette kleding, in uw bedrijfskleding. Ja, als we een melding krijgen, moeten we hem gelijk weer weg. Kan zijn dat, terwijl ik nu dit gesprek met Rob dat, heb... Dat ik Rob mee moet nemen voor een melding, ja. Oké. Okay. Ja, ja, dus... Iemand overlijdt niet op ja, afspraak. Nee, dus, uh, nee. de dood staat niet voor een tijd. Soms wel Soms natuurlijk, wel. bij euthanasie. Bij euthanasie. Precies. Ja. We gaan nu naar de ruimte. Waar we verzorgen. Wat, wat zijn de eigenschappen die je moet hebben om... Uitvarend verzorgen te worden. Je moet met mensen om beter te gaan. Je moet je dienstbaar opbeter te stellen. En ja, vooral, je moet het ook, en dat is misschien wel het belangrijkste, je moet het wel aankunnen. Emotioneel. Emotioneel. Ik bedoel, je ziet hoop gekkigheid. Um, maar als wij, hey, je, je moet het, het moet niet aan je blijven vastplakken. Want even concreter, overlijdt iemand, wat ga je dan doen? Wat moet jij doen? Dan uh, worden wij gebeld en dan halen wij diegene op. Um, en die brengen wij dus of naar uh, huis of naar een uitvaartcentrum. En daar verzorgen wij de mensen. Dan worden ze afgelegd? Dan worden ze afgelegd. Moet jij doen? Ja, ja. dan worden ze gewassen, worden ze gekleed. Eventueel gekist, als dat al uh, kenbaar is. Hier is een kast met materiaal. Ja. En, ja goed, er staan hier een heleboel, uh, heleboel dingen. Uh, washandjes... Uh pleisters en uh, scheerspullen, lak. Uh, ja, alles wat je eigenlijk nodig hebt om iemand er weer toonbaar uit te laten zien. Hoe was dat om dat de eerste keer te doen? Dat was, uh, dat was vreemd natuurlijk. Ja. Dat was raar. Dan lag daar wel iemand, maar ja, je gaat er niet 1, 2, vanuit dat diegene er niet meer is. Nee. En dat degene dus overleden is. En hoe leer je dat? Nou, ik denk dat het iets is wat je in moet hebben. En je hebt het blijkbaar in je. Blijkbaar wel, ja. Ik vermaas me er zelf nog wel eens over. En het lukt jou om met die zorgvuldigheid die je hebt opgebouwd als pakketlegger... Ja. en de speciale aandacht die je aan klanten kunt geven... om dat op een hele mooie manier te doen. Ja, daar ben ik wel blij aan. Het gaat om details, hè. Mm. Ik bedoel, er is natuurlijk groot verdriet. En je wil natuurlijk wel dat, ja, goed, hè, vaders of moeders... er hetzelfde uitziet als dat ze eruit zagen. Dus daar ga je gewoon je best voor doen. Dan zijn ze hier afgelegd, zien er we weer op uit. Ja. Aangekleed. Ja. Opgemaakt ja. en dan Dat moeten ze, ze in de kist. Dan gaan ze in de kist, waarschijnlijk, als die al bekend is. En die staan waar? Die staan. Uh, ja. Nou, kom Ja, een hele hoop. Ja, dit is onze, onze voorraadkamer, uh, zogezegd. Hier staan ook nog uh, uh, kistkoelingen, bedkoelingen. Uh, ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het staat hier al. In alle soorten hout. Ja, ook. Zit je toch weer een beetje in je ik, vak? Ik kom toch weer een beetje terug bij mijn vak. Want ja. Uh, nou ja, hier. Uh, jij weet al meteen wat voor hout het is. Dat is een eiken. Dat is een, een massieve. Eiken. Ja, massieve eiken. Dat is kersen. Is dit nou een overstap, uh, Rob? Waarvan je zegt achteraf: dat, dat had ik al veel eerder moeten doen. Nee, ik denk dat het precies al gelopen is en zoals het moet. Daar ben ik van overtuigd. En is dit wel werk waarvan je denkt: hier kan ik mijn toekomst in kwijt? Ja, hier, uh, ik durf bijna te beweren dat ik hier wel, uh, wel 65 mee worden. Want zo oud ben jij nog niet? 35. Dus dit is de branche waar je je bestemming gevonden hebt op een bepaalde manier? Ik kan hier uh, nog steeds mijn ei kwijten. En dat is wel heel fijn. En uit dit verhaal blijkt eigenlijk dat je, als je zo'n ommezwaai wilt maken in moeilijke tijden... dat je aan dingen moet gaan denken waar je eigenlijk nooit aan hebt gedacht. Ja, je moet wel creatief uh, zijn. Maar dit is, uh, ja, voor mij is dit het eigenlijk... De radioroute gaat verder. Morgen weer een aflevering van Jeroen de Jager. Een gespannen sfeer afgelopen nacht in het centrum van Madrid. In de stad kwam het namelijk tot botsingen tussen de politie en demonstranten. Onze correspondent Rob Zoutberg is in Madrid. Uh, Rob, jij ging vannacht ook de staat op. Wat was er allemaal aan de hand? Nou, het begon allemaal gisteren als een demonstratie... na aanleiding van een ontruiming eerder eh, die ochtend... van een informatiepost op Porte del Sol. Je weet, hè, al die protesten van die, van die jongeren sinds 15 mei... die bevinden, ze, bevinden zich op en rond Porte del Sol. Nou, jongeren slapen daar al lang niet meer... maar ze hebben nog wel altijd daar een grote informatiepost achtergelaten. Nou, de politie vond gisteren dat dat het voldoende was. En er sliepen dus, dus in die informatiepost nog twee of drie mensen... Die kreeg gisteren te horen: je hebt vijf seconden om je boeltje te pakken, ga maar weg. Daarna kwam heel snel een opruimploeg eh, en die heeft het hele plein daar op Puerto del Sol, hè, Hartje Madrid, schoongevecht. Nou, wat gebeurt er? Gisteravond leidt dan toch weer via de sociale media tot een oproep tot een demonstratie. En tot ieders verbazing staan daar dan ineens weer vijfduizend mensen rond. Puerto del Sol. Want uh, de beweging hier, ook al is het hier ook vakantie en ook al is de stad leeg, die is dan toch weer in staat om zo'n 5000 mensen naar dat plein te krijgen. Nou, uh, reactie van de politie. Het plein hermetisch afgesloten. Politieagenten, overvalbusjes, noem het maar op. Ook weer ja. honderden politieagenten die uiteindelijk de mensen tegenhouden. Een Reactie uiteindelijk, hè, na een heel lang kat- en muispel, is dat jongeren inmiddels een tentenkamp op het. <laughs> Daarnaast gelegen plein hebben opgericht op Plaza Mayor. Daar staat nu een nieuwe informatiepost en een aankondiging voor een nieuwe demonstratie vandaag. Ja, en de nou, zo gaat het door. <laughs> en, en de politie tolereert dat wel of zijn ze niet in staat om uh, ze daarvan af te uh, vegen? Nou ja, daar, daar uh, slapen op dit moment uh, of daar overnachten, afgelopen nacht iets van 30, 40 mensen met, met, met die informatiepost waar ik het net over had. Maar ik zie net hier beelden op de televisie uh, rechtstreeks van Puerto del Sol. Dat ziet er heel raar uit, want het is helemaal leeg. Daar staat het nog helemaal. Daar heeft de politie al zijn mensen uh, neergezet. En ook bijzonder voor deze stad, voor deze grote stad met zo'n belangrijke metrolijn. De metrolijn is helemaal dichtgegooid. Mensen kunnen er niet in, kunnen er niet uit. Uh, nou, ze kunnen er wel uit, maar uh, een, een metro er verder verderop. Het is helemaal afgesloten, het is helemaal leeg. En hier begint inmiddels toch ook al iets an ander vermoeden mee te spelen. De pauze komt eraan uh, over een paar weken. En men heeft het idee dat de burgemeester toch graag straks een schone stad aan, aan, aan de pauze wil laten zien. En dat dit er ook achter zit om die stad maar schoon te vegen en schoon te maken. En dit soort, dit soort vormen van protest, sociaal protest, wat ik dan toch wil onderstrepen... wat gisteravond ook weer toch echt geweldloos is gebleven. Hè? Het is dan wel een confrontatie tot de politie, maar het blijft geweldloos... Uh, dit protest gaat niet voorbij. Maar dat wat, is wel En wat zijn nou verder nog de, de eisen? Willen ze hun plein terug, willen ze iets anders? Ze willen hun plein terug, ze willen hun informatiepunt uh, uh, terug. Kijk, uh, zij, deze jongeren en een, een graad van organisatie gaat er steeds van om, andere politiek voorleggen, andere anticrisispolitiek. Een andere politiek dan de grote partijen hebben voorgelegd. En dat plan, hun eigen ideeën over aanpak van crisis politieke oplossingen voor het land, daar willen ze gewoon mee verder gaan. En dat is eigenlijk de enige eis die er nu gesteld wordt. Oké, okay. we gaan eens kijken hoe dat dan vandaag weer verder gaat... in de aanloop naar het bezoek okay. van de paus. Dankjewel Rob. Hi. Een correspondent Connie Keizer die trekt deze week door Griekenland. Ze is op zoek naar bijzondere Grieken. Grieken die hun eigen weg vinden door de economische crisis. Ze was uh, ook op Rodos. Dat kennen we natuurlijk allemaal als vakantieeiland. Maar niet iedereen op Rodos leeft daar van het toerisme. Voor de Grieken met een eigen bedrijf is het een lange en ook een moeilijke zomer. In veel sectoren is nauwelijks nog werk. Er zit voor hen dan ook niks anders op dan bijbeunen. Het harmonieorkest van de gemeente Rodos uh, maakt zich klaar voor een uh, optreden. En een van de leden is uh, Vassili, die is aannemer. En dat is een van de beroepen die juist onder druk staan tijdens deze crisis in Griekenland. Het is heel moeilijk. Uh, het is het slechtste wat ik tot nu toe heb meegemaakt.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 Pessimistisch, maar hij is ook niet echt optimistisch over de toekomst. De reportage kwam vanaf Rodos. De vlag verschanst achter de bommen. En dan met de generaal, de majoors en de sergeanten... of de kolonels, op jacht. U kent het misschien wel, Stratego. En dat uh, wordt op hoog niveau gespeeld. Het WK, het wereldkampioenschap Stratego, staat namelijk voor de deur. In Engeland nemen de beste spelers van de wereld het tegen elkaar op in Newcastle. De voorzitter van de Nederlandse Stratego-bond, Leno Veerman... is op de boot onderweg naar Engeland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, onderweg naar Newcastle, want uh, daar wordt het gespeeld, hè? Ja, klopt. Ja. Uh, het uh, wereldkampioenschap vindt plaats in uh, Newcastle. Vorig jaar was het uh, in Maastricht in, uh, in Nederland, het jaar daarvoor in Duitsland. En dit jaar uh, ja, pakken we de boot in Engeland, waar we onze Engelse collega's gaan ja. ontmoeten. Die en dat toernooi organiseren. En zijn er grote kansen op Nederlands succes? Ja, vanuit traditie wel. In Nederland is natuurlijk echt een, een bordspellenland. Uh, ja, Schaken, uh, dammen, uh, dat soort spelletjes wordt in vele huiskamers uh, gespeeld. Uh, Stratego ook. Uh, dus wij vinden dat erg leuk. En in Engeland is meer een puzzelland. Dus daar wordt het eigenlijk iets minder gespeeld. Dus wij zijn daar erg goed in en uh, de laatste elf jaar hebben wij tien keer gewonnen en hebben we hebben keer verloren. Oh, we hebben dus 10 dus gewonnen. <laughs> Wie doet ons wat, hè? zou ik bijna zeggen. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Want als ik het thuis speel, dan speel ik het uh, met de kinderen. Uh, en tegen één van ja. de kinderen. Um, gaat dat ook gewoon zoals je thuis doet? Ja, eigenlijk wel. We zetten gewoon de schoppen tussen. Dus de poppetjes die zetten we achter het schot uh, gewoon allemaal klaar. Hè? Om ze zeg maar in een setup uh, te gaan opstellen. En dan gaat het schot eraf. En dan kan, kan de wedstrijd, de game kan gewoon gaan, uh, gaan beginnen. En dan... Uh, gaat niet anders dan thuis. Nee, precies. Dan kan je punten verdienen per gewone wedstrijd. Zo werkt het zes punten bij een gewonnen wedstrijd, één voor, uh, voor een verlies en drie voor uh, voor een gelijkspel. Ja. En, uh, na, het WK gaat over negen rondes. Nou, na negen rondes worden al die punten uh, bij elkaar opgeteld. En uh, de, ja, de beste die, uh, dus, de meeste punten die wordt een wereldkampioen. De wereldkampioen. Dus ja. Zeg, maar, nou heb ik een echte prof aan de lijn en ik, ik, ik win dat spel nooit thuis. Wat is de handigste tip om, um, om, om het goed te spelen? Nou, je, moet, uh, je, moet je tegenstander moet je goed uh, inschatten, dat is heel belangrijk. He, dus als jij het idee hebt dat je tegen een beginner uh, speelt, dan is het denk ik niet verkeerd om uh, bijvoorbeeld je vlag tussen bonden te zetten. Het is niet de bedoeling dat een beginner gewoon uh, ja, met een groot stuk toevallig jouw vlag gaat raken, dat ja. hij bijvoorbeeld uh, gaat rammen he, met de stukken. Oké, okay, maar als ik nou te doen tegen doen. een ervaren iemand speel, want, uh, dat snap ik, de, kan die mevrouw even de mond houden, want ze is geloof ik aan het vertellen dat u bijna aangekomen bent met me. Ja, dat is heel veel verder. Ja. Maar nu maar, maar uh, nou speel, uh, uh, nou speel ik tegen een wat ervaren uh, persoon. <lacht> een, um, <lacht> het lijkt erg af. Wat, wat moet ik dan doen met mijn, uh, met mijn vlag? Ja, tegen een ervaren speler. Als ik bijvoorbeeld naar een ervaren speler uh, ga, dan is het uh, ja, toch wel heel belangrijk dat je bijvoorbeeld je vlag uh, op een verrassende plek zet. Wel op de achterste twee rijen, uiteraard. niet gelijk voorin zetten, dan staat de link. Maar dan zou ik hem zelf niet tussen bommen zetten. Dat dus is ook belangrijk. Vind ik dat je bijvoorbeeld je allergrootste stukken, hè, dus een maarslag of een generaal, die moet je niet te snel in het spel laten zien. Als je dat laat zien, dan is de verrassing uh, eigenlijk eraf. En uh, ja, dan kan, dan kan ik even op achterstand komen. Ja, nou, we hebben wat handige tips opgestoken. En ik wens u veel succes en doe die mevrouw de groeten daar Oké, Lennon Veerman, de voorzitter van de Stratego Bond in Nederland.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 Ja, niet alleen Mubarak staat terecht, ook een ex-minister... hoge politieofficieren en twee zoons van de oud-president. Bij veroordeling kunnen ze allemaal de doodstraf krijgen. Het was lang onzeker of Mubarak bij de eerste zitting aanwezig zou zijn... vanwege zijn slechte gezondheid... maar Arabische media melden dat hij inmiddels met een helikopter onderweg is.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 Between, uh, 15 of the security council. Westerse landen schreven twee maanden geleden al een resolutie... waarin ze het geweld in Syrië willen veroordelen... maar onder meer Rusland is daartegen. Rusland onderhoudt al jaren goede banden met het Syrische regime. De resolutie zou niet bijdragen aan het oplossen van de crisis in Syrië... zegt de Russische VN-ambassadeur. Rusland en China die willen dat ook de Syrische oppositie... een deel van de schuld van het geweld krijgt.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 ANBB Verkeersinformatie. Er staan korte files op de A2, Utrecht richting Den Bosch... bij Nieuwegein-Zuid 2 kilometer vanwege de werkzaamheden daar. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knopen Raastorp 2. En op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Rotterdam, IJsselmonden en het Knopend Vaanplein 3 kilometer. Tussen Groningen en Delcel rijden geen treinen. Heeft te maken met een brandvlak naast het spoor. Vertraging kan er oplopen tot meer dan een uur. De NOS, het Radio 1-journaal gaan we natuurlijk ook eventjes achteraan... achter die brand wat daar allemaal aan de hand is. Kunnen we trouwens ook beluisteren via het internet www.nos.nl. Er is nieuws over het Rotterdamse Maastadziekenhuis. Uh, twee weken geleden gaf de directie tekst en uitleg... over besmetting met die multiresistente bacterie. En nu dus weer opnieuw nieuws, want de uitbraak van die bacterie... die Kypsila-bacterie, die, uh, die was eigenlijk al veel eerder... dan was gedacht tot op heden. Niet in oktober 2010, maar al in juni of juli 2009 was die uitbraak bekend. Rinke van der Brink, gezondheidsredacteur van de NOS Nu aan de Lijn. Rinke, wat betekent dit? Dat betekent dat alle patiënten die sinds juli 2009 in het Maastad ziekenhuis opgenomen zijn geweest... en die nu worden opgenomen in een ander ziekenhuis in Nederland dat die daar eerst uh, in isolatie opgenomen moeten worden... om vast te stellen of ze besmet zijn met deze heel resistente Klebsiella bacterie. Als dat het geval is, dan blijven ze uiteraard uh, in isolatie. En dan moet er om hen heen weer gezocht worden... naar met mensen met wie ze in contact zijn geweest... om te kijken wie van die groep mensen getest moet worden. Als er moeten dus veel, zijn, veel meer mensen dat moeten is gescreend worden eigenlijk. Ja. Dat is, dat is, dat is, het, nieuws. Dat is het belangrijkste nieuws van... Dat is het belangrijkste. ziekenhuis dat die uitbraak toen al begonnen is. Dus dat is nu met het grote retrospectief, dus met terugwerkende kracht, eigenlijk onderzoek eh, vastgesteld door een team van het RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Die hebben daarover gisteren gerapporteerd aan alle microbiologen in Nederland. Dat zij dus alle patiënten die zijn... Uh, die ...sinds 2009 zijn opgenomen in het Maastad ziekenhuis... ...en die zich nu in een ander ziekenhuis aandienen... ...dat die uh, eerst geïsoleerd moeten worden om te onderzoeken... ...of ze besmet zijn met die bacterie. En tot nu toe werd dus aangenomen dat het, uh, de uitbraak was begonnen... Uh, oktober, september, vorig jaar. Dus het is ja. ruim 15 maanden eerder. Met ja, al die tijd kunnen er dus mensen besmet zijn. Dat betekent, want tot op heden gingen we uit geloof ik van ongeveer 3000 mensen... die uh, mogelijkerwijs besmet zouden kunnen zijn, die in ieder ja. geval onderzocht moesten worden... dat het er veel en veel meer zijn. Dat zou er veel en veel meer kunnen worden. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, omdat we niet weten... Um, hoeveel van die uh, 3000 uh, mensen die nu uh, he, feitelijk gaan er 2100 nu gescreend worden, maar het ziekenhuis geeft al aan dat dat vermoedelijk zal oplopen tot ergens tegen de 3000. Maar je weet niet van tevoren hoeveel van die mensen besmet zijn en met hoeveel die dan weer op kamers in het ziekenhuis hebben gelegen die ook gescreend moeten gaan worden. Dus ik denk het is moeilijk om te voorspellen uiteindelijk hoeveel mensen gescreend zullen gaan worden. Ja. Maar dit heeft te maken met een... Er zijn nu 79 patiënten bewezen besmet in het verleden. Dus met die heel vervelende bacterie. Maar er is een nog iets groter groep van 84 patiënten... die precies dezelfde reacties geeft op allerlei antibiotica. Dus voor bijna alles bacteriën hebben bij zich hebben... die voor bijna alles resistent zijn. Maar waarvan niet meer kan worden vastgesteld of het die... OXA 48 producerende klepsjellen is waar het over gaat. Omdat van die patiënten. geen uh, materiaal meer in het ziekenhuis aanwezig is. in de ijskast. Dus urine of bloed of wat dan ook. om te onderzoeken. Simpelweg omdat ze te lang geleden zijn opgenomen. Ja. En daarom moet die, moet die screening dus. met alle patiënten vanaf 1 juli 2009 gebeuren. Ja. Ja. Dit komt dus allemaal uit het onderzoek. wat, uh, wat jij al, uh, al beschreef. Uh, het is wel zorgelijk natuurlijk. Uh, dat, het nog, dat het veel eerder is begonnen. Uh, dan. Uh, dan we tot op heden hadden aangenomen. Betekent ja. dat ook dat het al die tijd ontkend is? Nou ja, al die tijd ontkend. In ieder geval hebben de, de microbiologen van het ziekenhuis niet gehandeld volgens de richtlijnen die hiervoor zijn. Ze hebben verzuimd dingen bekend te maken. Ze hebben verzuimd allerlei uh, monsters van patiënten waar ze bacteriën vonden waarvan ze niet kon, precies konden vaststellen wat het was. Op te sturen aan het RIVM. Um, ja, er is. Uh, ...ettelijke malen gelogen tegenover de NOS in ieder geval... ...en ik weet niet tegenover wie nog meer. Eh, daarom is er ook een, een supervisor van buiten aangesteld... ...professor Mark Bond van de UMC Utrecht... ...die de microbiologen aanstuurt en die nu de leiding heeft over... De gang van zaken in het ziekenhuis. Maar afgelopen vrijdag is er ook nog eens een supervisor aangestuurd. eigenlijk. voor uh, de bestuurder van het ziekenhuis, Paul Smits. Die heeft naast zich een interim bestuurder gekregen, Leon IJsman. Uh, die een zekere reputatie heeft in het, in het opruimen van. van, van uh, mm. puinhopen, om het zo maar te zeggen. Hij heeft in het, radbouw, het ziekenhuis alles op de afdeling Cardiologie. Uh, de zaken weer op orde gebracht toen er heel grote problemen waren. En hij is nu bezig om um, in het ziekenhuis, sinds vrijdag is hij daar benoemd... om in het ziekenhuis uh, de boel weer op orde te krijgen. Ja. Goed, um, dankjewel voor het laatste nieuws. Rinke, Rinke van de Brink was dat. Dan naar Theo de Boer. Theo de Boer heeft namelijk een hele bijzondere baan. Hij reist in opdracht van een aantal gerenommeerde firma's de wereld over om zeecontainers te inspecteren. Hij onderzoekt of door natuurrampen of ongelukken beschadigde containers het waard zijn om gerepareerd te worden. Afgelopen week kwam hij terug uit Japan, waar hij een maand lang onderzoek deed in de nasleep van de aardbeving in Fukushima. Goedemorgen meneer de Boer. Ja, goedemorgen. Ja, even uh, over uw werk. Wat controleert u? Uh, de containers of ook de lading in de containers? Dus hoofdzakelijk is het dus de container, niet de lading. De container zelf. En wat doet u dan? <laughs> ja, wat doe je? Kijken welke taal <laughs> ja. ze zijn. Uh, of ze überhaupt gerepareerd kunnen worden, tegen welke kosten. En of het uh, misschien beter is om hem uh, tot te los te verklaren en uh, af te schrijven. Ja. en Waarom is dat belangrijk? Ja, maar moet je anders met die dingen doen? Ja, ik, ik weet het niet, maar waarom is het van belang voor de firma's? Want blijkbaar willen firma's weten hoe die dingen aan toe zijn, die containers. Ja, natuurlijk. Veiligheidseisen moeten ze voldoen en aan bepaalde sterkte normen moeten ze voldoen. Um, na een aantal schades wordt er gerepareerd. Die, die reparatie moet ook weer voldoen aan een aantal normen en uh, ja, veiligheidsregelen. Uh, is het dan nog wel waard om dat ding zo te repareren? En ja, wat ga je ermee doen als die uh, niet gerepareerd kan worden? Want ja, dat is wel weer een soort van import. En daar moet ook weer over betaald gaan worden. Ja, want als, als die niet gerepareerd kan worden... dan moet die ergens op een soort schroothoop terechtkomen. Dan gaat die op een schroothoop. Uh, niet zo makkelijk. De meeste vloer die erin zit is uh, toch eigenlijk een soort chemisch afval. Dus dat moet ook weer verwijderd en vernietigd worden. Dat uh, is een vrij dure grap. U bent net in Japan geweest, in de buurt van Fukushima. Um, hoe ziet het eruit? Wat trof u daaraan? Uh, Fukushima heb ik uh, niet aangedaan. Ja, de stad zelf al, maar niet in de buurt. de omgeving, hè? De omgeving. Nou, het hoofdzakelijk ben ik geweest in uh, de Sendai. Uh, ja, zeg maar tot en de zes kilometer vanaf de kust is het uh, één uh, grote verwoesting. En honderd meter verder zie je niets meer. Nee? Daar gaat alles gewoon zo'n normale gangetje. Ja, is dat dan da daar allemaal al opgeruimd of is daar de tsunami niet gekomen? Uh, daar is de tsunami niet gekomen. Uh, ja, die is maar tot een kilometer zes dat stuk het land ingegaan. Uh, maar waar die tsunami wel geweest is, dat is echt gewoon een uh, grote puinhoop. En net na de tsunami ben ik daar geweest om ja, eerst te gaan kijken hoe de situatie was. Dat was echt ongelooflijk wat je wel ziet. Duizenden en tienduizenden autowrakken en dergelijke, wat gewoon overal op straat ligt. Uh, dat in grote lijnen is allemaal opgeruimd. Dat staat nu op grote stapels en uh, grote knipschades zijn bezig om de boel in uh, stukjes te hakken en uh, te recyclen. Ja. En um, loopt u dan tegen problemen aan daar zo in, uh, in dat gebied? Um, ja, welke problemen? Uh, Infrastructuur is beschadigd. Uh, er is geen gas, er is geen water. Um, telefoonlijnen, ja, mm, er is wat. Internet werkt amper, uh, hotels zitten vol. Um, ja. Wat moet je verwachten? Ja. En, en, en, en, en qua de containers, uh, lukt het dan een beetje om ze te kunnen inspecteren? Inspecteren gaat, mondjes maat, De apparatuur werkt niet. Uh, er staan daar, uh, dat noemen ze dan in die containers, strelcarriers. Dat zijn van die dingen die uh, ook volle containers kunnen pakken. Die zijn gewoon ja, 1,70 meter tot 3 meter in de grond weggezakt. Dan is er geen vendering meer. Ja. En dan moet je maar een, een dreglijn ergens uren. En Dan moet die dreglijn maar uh, stukje voor stukje, containers voor containers optillen... net als je kan zien wat er aan de hand is. Ja, en uh, is er dan veel kapot? Want ik heb namelijk het idee dat eigenlijk alles kapot is dan uh, daar, inclusief dus die containers. Is dat zo? Mm, niet helemaal. De volle containers zijn natuurlijk zwaar. Die, uh, die gaan niet zomaar aan de lopen met het water mee. Lege containers die gaan heel snel drijven. En die, die stuiteren gewoon ergens terug als ze ergens tegenaan komen. Die zijn licht beschadigd over het algemeen. Ja, en de grotere, zware jongens, die, uh, ja, die, die, die, wat er nog is... er zijn er duizenden en duizenden, zijn er gewoon niet meer. Ja, want dat kan ik me dus ook voorstellen inderdaad. Dat er gewoon heel veel zoek zijn. Omdat die of ergens op de bodem van de zee terecht zijn gekomen... of misschien ergens heel diep land indwaarts. Um, elke morgen, dan sta je voor de verrassing als je op die kade komt. Want dan heeft de, de nachtploeg van de, de Selvensboot. die heeft weer wat wrakken gevonden ergens in zee. En die, die dumpt hij dan s morgen weer op de kade. Ja, en dan ligt er echt een heleboel bij... Uh, ja, en uh, als je dan zo'n zo, een, een kleine 500-600 containers met lading hebt... wat aan de rotte gaat in die zon... dan is het even minder aangenaam om te werken. Laten we zeggen, de geur valt niet altijd mee. Uh, nee. <laughs> u, u, u bent er dus recentelijk geweest in het gebied... maar u was er ook uh, kort na uh, de tsunami. Is, ja. er, is, er, is er veel veranderd? Hebben de Japanners hard gewerkt? Daar wordt ongelooflijk hard gewerkt. Dit is, is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Er zijn ook dat heb het probleem: je hebt geen hotels, want er zijn duizenden vrijwilligers die daar gewoon komen helpen. Um, dat is, en alles, je ziet daar tientallen, tientallen mensen met van allerlei dingen zijn ze bezig. Er zijn uh, kranen. Uh, ik flux, zoveel zijn vandaan gekomen. Want dan wil je niet weten wat daar georganiseerd is. En dat hebben ze heel snel gedaan. Ja, nee, we hadden eerder in deze uitzending ook contact met Wim Audewering En toen hadden we het over de Japanse auto-industrie. Dat het verbazingwekkend is dat die nu alweer van de grond is uh, gekomen. En gewoon weer op het pijl is van voor de tsunami. En dan denk je, volgens mij werken ze daar dag en nacht. Uh, en dan voor twee, uh, laat maar zeggen, 48 uur en 24 uur. Ja, toch is dat vreemd. Want elke zaterdag, zondag was ik daar helemaal alleen aan het werk. Want dan houden zij oh, ja. wel weekend. Ja, ja. Dat dan ook wel weer. Gaat u snel weer terug? Uh, ik hoop het niet, want ik geloof dat mijn werk nu al aan uh, gedaan is. Nou ja, het is hoop papierwerk afhandelen, foto's nog insturen. En dan, uh, ja, dan is de beslissing aan de reagerijen. Ja, precies. Ik wens u succes. Dank u okay. wel voor het gesprek. Goed, dank je wel. Dag. Straks de cijfers van Arcadis, het grote ingenieursbureau. dat u overal ter wereld kunt tegenkomen. We spreken zo de bestuurvoorzitter. <kling> Jolande van der Velde met verkeersinformatie. Ik denk uh, over het gaslek. Uh, nou ja, dat heeft te maken met het treinverkeer. Dat is uh, gestremd tussen Groningen en Delcel. En dan gaat het vooral om het uh, tussentraject tussen Sauwert en Bedem. Daar heeft de brandweer het uh, treinverkeer stilgelegd. Daar moet je uh, rekening houden met de ruim een uur vertraging. Voor de rest zijn het drie korte files Bert, door de werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... bij Nieuwegein-Zuid twee kilometer... Op de A9 ook maar richting Amstelveen, bij het knopen de Raasdorp 2 kilometer ook. En op de A15 de Rotterdam richting Europoort, bij knopen het Vaanplein alweer 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Gaan we het hebben over kwartaalcijfers en Hollandse bedrijvigheid in binnen- en buitenland. Want het advies en ingenieursbureau Arcadis kwam vanochtend met de kwartaalcijfers. Meer winst, iets minder omzet. Bestuursvoorzitter van Arcadis is Harry Nooy. Goedemorgen, meneer Nooy. Ja, goedemorgen. Tevreden? Ik ben gegeven wat er zich allemaal afspeelt op dit moment in de markt... ben ik redelijk tevreden met de prestaties die we in het eerste halfjaar en het tweede kwartaal geleverd hebben. Ja, de winst is gestegen. Onze winst is, uh, is gestegen in het halfjaar. Uh, onze omzet is weliswaar ietsjes gedaald. Maar dat komt uitsluitend doordat de omzet die we produceren in Amerika in dollars... In euro's iets minder oplevert. Als we kijken naar de autonome groei van onze activiteiten. dus de groei bijgekracht. dan ligt die nog steeds op een goed niveau. En is in het tweede kwartaal uitgekomen op 3%. En dat is gegeven wat er allemaal gaande is in de wereld. denk ik een hele mooie prestatie. Ja, we kennen uw bedrijf. dat is een beetje vervelend misschien wel. <laughs> vooral van die grote rampen: hè? de olieramp in de Golf van Mexico, New Orleans, Katrina, Haiti. Is dat ook hetgene waar u nu nog steeds mee bezig bent? Dat is één van de activiteiten, hoewel onze activiteiten in New Orleans inmiddels uh, ten einde lopen. En waar we op dit moment vooral van profiteren, dat zijn eigenlijk twee ontwikkelingen. Uh, dat is uh, uh, positieve marktomstandigheden in de milieumarkt in de Verenigde Staten. Uh, bedrijven geven meer geld uit aan milieuprojecten uh, en daar profiteren we van. En daardoor groeien we sterk in de Amerikaanse milieumarkt. Uh, maar maar het, wat is dat dan, de milieumarkt? Dat is uh, uh, bedrijven die uh, de verontreiniging uh, van, hun, uh, van hun terreinen aanpakken... Uh, en die verontreiniging laten onderzoeken... en vervolgens die verontreiniging door ons laten opruimen. Een gewoon verontreiniging die in het verleden is veroorzaakt... die aanvankelijk niet erg werd ge gevonden, maar tegenwoordig wel? Ja, dat is, uh, dat is precies wat wij, uh, wat wij doen... En bedrijven geven daar op dit moment uh, meer geld aan uit. En daardoor groeit onze milieuactiviteit in de Verenigde Staten op dit moment met een kleine 10%. Uh, en dat is denk ik uh, een van de pijlers uh, onder onze positieve ontwikkeling op dit moment. Ja, dat is de, de Verenigde Staten. U heeft daar verder geen last van uh, waar iedereen een beetje over klaagt. Namelijk dat daar die uh, ja, recessie eigenlijk uh, niet, ook niet wil ophouden of de economische groei nog niet wil inzetten. Daar hebben we wel een beetje last van, uh, met name aan de overheidskant. Uh, wij werken in Amerika vooral voor de private sector, maar we doen ook wat werk voor de overheid. En met name in de watermarkt, daar, daar zien we dat uh, de bestedingen wat teruglopen. Uh, en daar hebben we met name in het tweede kwartaal wat last van gekregen. Ja, en verder uh, de groeimarkten. Uh, Briklanden moet je dat geloof ik noemen. Brazilië, Rusland, uh, China niet te vergeten. Daar doen we het op dit moment uh, goed, met name in, uh, in Brazilië. Daar zijn we al meer dan, uh, dan tien jaar actief. Uh, en daar profiteren we op dit moment van, van grote investeringen in mijnbouw en in uh, energieprojecten. Uh, u weet ongetwijfeld dat Bra Brazilië een grote leverancier is wereldwijd van ijzererts. Ja. Uh, en dat betekent dat, dat de mijnbouwbedrijven enorme projecten in de benen zetten uh, om aan die vraag uh, met name vanuit Azië te kunnen voldoen. Uh, het leidt tot, uh, tot grote projecten, grote wegenprojecten, uh, grote pijpleidingen om uh, dat ijzererts te transporteren, grote havenprojecten. Uh, en dat betekent dat, uh, dat onze activiteiten in Brazilië enorm toenemen. Uh, we groeien daar op dit moment uh, met, met uh, 20, 20 tot 25 procent per jaar. Oké, okay, dat is nogal wat. Ja, en Brazilië is natuurlijk ook een land wat niet alleen booming is... maar wat ook twee hele grote evenementen krijgt. natuurlijk Olympische Spelen en het wereldkampioenschap voetbal. Ja, en de, de investeringen met name voor de Olympische Spelen... die moeten eigenlijk nog beginnen. Uh, we zien dat, uh, dat nu de eerste voorbereidingen getroffen worden. En uh, we zijn ons volop aan het prepareren... om daar uh, in de toekomst ook een rol in te kunnen vervullen. Ja, doet u ook nog wat in Nederland? Uh, wij zijn zeer actief in Nederland. Uh, 17% van onze omzet komt nog altijd uit Nederland. Uh, en in Nederland uh, hebben we last van, van het feit dat uh, de overheid het op de rem trapt. Uh, en dat, uh, dat leidt tot een daling van de omzet en een daling van de activiteit in Nederland. Ja, de overheidsinvesteringen die tot uh, stilstand komen? Nou, tot stilstand, uh, dat wil je niet zeggen. Want de overheid, ook in Nederland, doet zijn uiterste best... om eigenlijk elk geval, de grote infrastructuurprojecten... Eh, waar veel behoefte aan is om eh, daar onverminderd mee door te gaan. Maar met name in de lokale markten, in de steden en in de gemeenten... Eh, daar wordt op dit moment minder uitgegeven. Eh, en daar hebben we wel last van. Ja, ik begrijp het. Goed. Nou, het afgelopen kwartaal meer winst, iets minder omzet. Zo kunnen we het samenvatten. Ik dank u wel voor het gesprek, meneer Nooy. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens hoor. Da Gaan we het nog wel heel jongeren hebben, want die vieren op allerlei manieren vakantie. De afgelopen dagen hebben we reportages gehoord. Bijvoorbeeld uit Spanje over taalkursussen en eerder uit Nederland over kampen voor gamers. Maar er zijn ook nog andere zaken die mensen binden. Bijvoorbeeld het geloof. Verslaggever Menno Re Meijer was op een christelijke camping in het Groningse Onstwedde.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 En ik ben zelf ook 24 en ik ga nog af en toe uh, met mijn vader en mijn stiefmoeder mee. Dus ja. dat klopt ook nog wel. Maar de sfeer die spreekt aan? Ja, de sfeer spreekt gewoon aan hier en zo op de camping. Dat is het gezelligste hiervan dus. Ja. Ja. Ga je dan ook naar de diensten toe die s'avonds gehouden worden? Uh, ja, op zondag dan ga ik, ja, de meeste dan moet ik dan gewoon mee. Op zondag sowieso, maar de rest van de diensten ben ik niet verplicht om mee te gaan. Precies. Dus, uh... ja.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 En als ik naar Al Jazeera kijk op dit moment, dan zie ik daar die helikopter landen. En in die helikopter zit Hosni Mubarak. Hij is dus aangekomen daar in Cairo voor zijn proces, wat vandaag gaat beginnen. Voor de deur staan trouwens allerlei demonstranten en ook uh, legereenheden of oproerpolitie, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Met schilden staan daar ook. Straks na negen uur gaan we daar uitgebreid over praten. Onder andere met Kees Gravendaal, die in Cairo woont. We hebben het ook over de beurzen. Hoe openen ze en is er iets te merken van de ondernemers?